Uw eigen streektaal. Elke zondagochtend van 10 tot 11. Dialectofoon. Bij Viva, doodgewoon. Goedemorgen, beste luisteraars, op deze 154ste aflevering van Dialectofoon. Op uw streekradio Viva. Ja, en ik geef rap een paar uh, zaken op, maar wel gewoon de rol een Was zegt op zijn asses tegen zo kleine spatjes van verf of bloed. Zo giel klaan. Typeltjes van verf of bloed dat hij opgespit zijn, in opgespit zijn. Witte dan een aanvuur op zijn assas. En is dat al goed en wat willen ze ermee emmen? Iemand van oogte hebben. Of op zijn assas gezegd, ik hem van oogte, ik hem van uurte. Is dat al goed en wat willen ze ermee emmen? En ondertussen is er iemand, Lode. naar ik... onze eerste medewerker. Hallo? Het is waar van de z Ja, mevrouw. En. Uh... Mijn broer, die is twee jaar ouder als ik, kan als die naar school ging, hè, ja. ik heb dat horen vertellen, hè, Dat zei die, de eerste dag, dat hij niet naar de koer geweest dat hij zijn broek gepist, de hele dag, eh, omdat ze daar in school bij de ze geen Zep hadden. En bij ons is dat een boerderij, hè, ja. en dus tussen de twee, waar de koeien, rode koeien stonden, dat daar tussen liepen, en ja. dat was de Zep bij ons in Gooik. Ah, ja. In Goeik. Een Zep, ja. ja. ja. De ZEP inderdaad, de afvoer... En ik woon nu in SNM. ik ben al twintig jaar in SNM, maar vroeger woonde ik in, Hoek, in een boerderij en daar... Ja, ja de ZEP kennen we in As ook, hè, mevrouw, dat is dus een, een soort van ZEP, dat dus zijn een af... Dat hè? Ja, ja, ja, het gaat over zep -zijkers. Want ze zeggen dat daar ook tegen, hè. De ene die uh, in stal of zo, in dat ding, dat zijn de zepzekers, zeggen ze. Want daar is een club geweest vroeger in, Hoek, van de zep maar dat is al jaren geleden, heb ik gehoord. Ja, en dat was, was dat overdekte die, uh, die leiding? Nee? Nee, dat, nee, dat was, was niet overdekte. Dat was open tussen de koeien en in, zo, hè? Ah, ja, ja, ja, die uh, ding oh, ja. waar dat, als ze de stallen vroeger uit kwamen, ja, ja. het ja. water hieden, ja. Ja, ja. dat ja. tussen in de beerput liep zo. Ja. En dat is ook de zet, zet zekers. Ja, ja. Dat ja, ja. deden ze, en dat is al we echt waar, hè, want ze lachen daarmee nu nog, daar is een, een groep geweest, en, daar was blijven, hè, en dat is al heel oud, hè. Want dat is van mijn grootvader nog horen zeggen, en dat waren de zekers. Die gingen zo mijn dingen zingen. Mijn trekharmonica. Ah ja. En, en kan u ook zeggen wat het verband was tussen die zangers en, en de eigenlijke Zepzijker? Dat weet ik niet meer. Dat zou ik moeten vragen aan een hele oude mens van Goeik. Ah. Want ik uh, ben daar al meer dan 20 jaar weg. Ja. En ik kan er nog foto's vinden als ik wil, maar dan moet ik wel... Mijn broer die wonen daar nog en die zijn niet getrouwd, maar die wonen daar nog en die zijn daar wel kunnen nageraakt. Misschien kunt u ook aan uw broers vragen of hij niet weet waar uh, die naam vandaan komt voor die leden van die club. Oh, dat kan ik even vragen, ja. Doe dat eens. Als naar huis van de congé. Jawel, doe dat eens, dat is een opgave, hè. En dan belt u ons maar eens terug, mevrouw. Ja, meneer. Tot genoegen, hè. Dank je Dank je vriendelijk, hè. Ja. da. Ja, dus een stem uitgooien in verband met die zepzijkers, maar dit keer toegepast op, op dieren. Ja, het zal waarschijnlijk ook wel zo geweest het zijn. Het is te zeggen, het was in de stal, zei ja. zij. Dat ze dat ook een zep noemen, wat dan normaal is, he? al wat dat dus zijp ja, afwatert. Maar die uitleg die je dat de dus gegeven hebt, dat lijkt me toch zeer aannemelijk. Anders liep dat met een gewoon pop. Over een trottoir juist. en dan was dat kans dat dat water in de grond rong, ja. in de muur, ja. dat de muur vochtig werd, ja. dat ze vocht aan in de kelder. Dus leidden ze dat, dat juist gelijk met het voetpad af ja. in een vierkante buis tot aan de sponnen in de zep den Veneg. Het is tegen de trottoir verbouw, maar allemaal kon dat niet, hè, en dat was kostelijk, want die vond de buis, die, die zinken buis. Opving zo van een meter of een meter en een half, ja. die hadden van onder een uitgekapt vierkant Juist. waar dat, dat ander in paste. Ja. Hè? En uh, dat is dat wel kostelijk geweest. Hè, maar uh, het is zeer eigenaardig dat er een, een groep was dat zoiets. En ik vraag me af wat voor een activiteit dat hij had. <lacht> <hadden. lacht> <lacht> Mondelen misschien sterk van altijd. Uh, maar goed, dat wordt nog weinig. Hè. Eigenlijk hoort er bijna niet meer. In onze kindertijd hoor we dat dan keer, eh, Maar na hoe dat praktisch niet meer. Het is toch ook een, een naamgeving die bij ons, een, wat men noemt, een soort van ja, een uh, denigrerende benaming is. Hè. Dus men, men laat zich laatdunkend uit over, over de bezitter ervan. Hè. Dus ja. het is. Uh, Humoristisch, uh, waarschijnlijk ook bedoeld. Ja. Maar ja. meestal kwetsend, hè, want we zijn toch de sepzeikers van as, hè, zoals de dieren van ja. as. Dus de mensen van de buitenwijken bezaten dat uh, ja. het tuig dus niet, die buis niet. dat het trouwens ook niet nodig en lieten zich dan toch eerder schamper uit. Dat over... dat, ja, dus dat precies ja. ook een tikkelijke jaloezie. Ja, een yeah. uh, beetje een afgunst. Zoeken. Nu, ja, zoals gezegd, het zal zo geweest zijn dat die buis toch tamelijk duur was. Nu ja. kon zich dat in die tijd permitteren. Ah, ja. Alleen de rijkere mensen dus ja. vandaag school ging en dat je aan polduis en dat ze daar just in hun pomp stonden, ja dat was niet gelijk na nou, nee niet meer in kletsen. Ja, ja. dus een zeepsop of afwaswater en dat je langs de moze gaat en dat je dat op haar schoenen kreeg. Ja, ja, ja. Ik kwam gewoon langs de in naar lopen. Dan was dat toch al plezanter van over de steenweg te wandelen precies. <laughs> ja. Wat ik voor Lee wijk ook nog opgegeven heb, dat waren... Uh, het is uh, uit Mullen. Kan er ons van iemand willen en iets vertellen over de Leunus en de Zeker? Daar heeft hij nou wel niks te maken met Sepp Zijker, Maar de Zijker, ik spreek het zo uit. Misschien zegt het in Mullum een beetje anders. Zijker misschien, ik weet niet. En de Leunus, dat gaat over Möllem. Eh, minstens die in Mullen gewoond hebben, of dat er nog woorden, of, of dat ze horen van klappen hebben, of enzovoets. We hebben hier nog iets. Hij eiland op een dode man. Hij eiland op een dode man. Een dode man. Wat is dat nou weer al, dus de V mag er ook nog gebil werden. Ja, uh, wij zoeken nog naar de Assese naam, zal ik maar zeggen, voor wat in de algemene taal herderstasje genoemd werd. Capsella Bursa Pastoris. We hebben het over vandaag over die schijperschat, schaapherder, En in dat verband uh, dachten we aan herderstasje, bekende uh, volksnaam, zal ik maar zeggen. En de vraag is, uh, horen wij dat ook in Assen of zijn er daarvoor ook andere Namen te horen in onze streek. Ja, en wij blijven ondertussen maar zoeken naar een paar Mollemse elementen. Ik denk aan Doeman. Het, het klemtoon kan ook een beetje verkeerd liggen, maar Kim landt op de Doeman. Waar ligt precies die Doeman? Of zou het ook Doeman zijn? Maar ik vermoed dat de klemtoon op de eerste lettergreep ligt, dus Doeman. En dan hadden we daar ook weer uit Mollem de zijker en de leunus. Waar liggen ja. die, en wat is dat precies? Vandaan schijper geklapt, paas ik in een kopiet, de scheiper taart aan haar zo'n klaan met een stok, hè. en daar ook zo van onder de klaas schuppen aan. Ja. Dat was zo voor een dag een keer restje uit te steken of, of... En hij stak dat uit en hij smeet dat, naar een van zijn lemmes. Ja. Maar ik en Van der Wijk uh, was zitten lezen in dat boek over post en uh, ja. post en paardenpost van Jade de Brand, dat onlangs uitgekomen is. En, dat en daar staat dus een, een postbode in. En de postbode daar had ook een stokbaan. En ja. daar was van onder een Juist. En daar staat dat dat in om hem een beetje te weeren, tegen Don. Ja. Als hij onderwijgen was, of ik kwam op een boerenhof en Goed. daar liep een gewoon rond. Maar daar werd in vraag gesteld, waaveug was dat nou precies een gaffelke van onder en waaveug was dan niet één pinnen, vraagt de brand zich af. Hij kan dan niet kunnen achterhalen waaveug het een gaffel was, alhoewel dat op een oude afbeelding duidelijk te zien is dat het een kunnen ja, zijn. Ja, het is een gaffel. Ja. Ja. Dat moet ook zijn, zijn doel gaten, Misschien deed dat twee keer eens hier als de een meningenhond zo wegjagen <lacht> tegen één pinnen. Ja, ja. Allee, dat is dan ook... Uh, dus juist waarom niet één, één pin en geen twee, ja? Of het? Ja. Ja. ja, o facteur dat dan nog weten, dat zal moeilijk te vinden zijn. Hè. Het was in ieder geval een verweertuig hè, dus ja, ja, ja. men zwaaide daarmee in het rond, de, de honden werden daarmee gestoken waarschijnlijk, bleven op een afstand. Ja. In Tuin moet er toch enorm veel longen geweest hè, precies nog meer dan na. Nou. en zeker dat in het wild liepen waarschijnlijk hè. Zeer zeker. Ondertussen is er iemand. Hallo. Uh, Viva. Ja. ja. Uh, een dag Het zeg, het is hier, de van bullen een avond van Sava. Ah, de uh, leunes, ja. Ja. als je van beneden te liggen. Ja. En dan het of van Nolos zo naar Noegunk ja. ja. En je kwam dan op de katerbaan ooit, Ja. Daar staat daar uh, een noosjeke hoek op de berg zo, op op, berg, op de kant. Ja. En willen daar recht over naar beneden af, dat is de leunes. Het is nog Mülm toch? Ja. ja, het is Mülm nog. Ja. Dus dat is de naam van een weg? Ja, het, het, het komt bekend tot aan nou is er een weg, maar dan ligt er nogal wat tussen aan, aan Lierman heb ik als Ja, ja. ja. En uh, van dingen, van, van mesjes. Maar dat is dat stuk, uh, aan de andere kant van de baan zal ik zeggen, de kant van, van, van, van de roet, naar beneden af. Dat is de Leudes. Dat is een voetwegsken dat, dat was vroeger een baan, een veldbaan. Ja. Ja. Ja. En hij liep van beneden te Vrijlegum, ja. zo, toen dat, wat, nou is er allemaal waar nog de Frans van Paas en zo, kwam dat dood, op de katerban. de kant staat door. Ja. ja. En, maar daarna nou is hij been zoom niet. En ik pas dat de kutste weg was, daar ook En als je die been overgaat, ja. maar daarna is die een bakkeraas. Ja, ja, ja. wil, en daar de kant op, dat weg, dat was de zeger, en dat kwam, ging erdoor, ging er beneden. Uh, ja, hoe zal ik gaan zeggen, we naar Waarbeek te gaan, maar waar dat het wegske van de. het balierwegske uit schiet, hè, dat is de kant van de as van de route. Ja, hè. Ja. Je kon je ja. nou, daar nog over dat was dat, dat wegske, dat was de zijker. Dus het gaat hier om twee namen van uh, wegen. Van wegen, ja. Maar die, de Luidus, de was land, hè? Dat was land. Dat was land, dat was geen weg, hè? Dat was land, en de zijker, dat was een wegske, een voetwegske en dan ga je dan ook een van land hebben om de dode man he. Ja, he. maar wel dat was achter het tussen dingen, als je Tiskenootveld bent nee. nee als je van Mullum was je van naar Mullum ja en je komt toch van van Piësverbaan moet je daar in naar de baan van Mercht te gaan en de andere baan van de staats van Mullum te gaan he. Ja. als je de kant van Mercht te pakt ja. dan ben je daar beneden, als de rechterkant daar is dan staat je Tiskenootveld Ah, ja. En nog daarachter, en dat polder en de dingen. En de Merchtepse baan en aan de winkelbaan als de bovenkant, dat was de Duoman. dat ze zaan. Het is langs de bovenkant naar Mullen gaan. De kant van Willem op, hè? Ja. Dat was Duoman. en land hebben op Duoman. dat was we daar, het is groot veld. Wat, wat natuurlijk de moeilijke vraag is, is dan waar komt die een vandaan? Dat, dat weet ik niet. En Misschien wat... hebben ze dat wel even keer gevonden. En hey, wat komt die zeker vandaan? Oh, joh! Dat zal, dat zal onze lijf een afzet, een afzet geweest zijn, hè. Je dat Van dat van vanaf de kermis kwam misschien, hè. Ah ja, dat, is dat een, een, een hoe moet ik zeggen, een, een, een stijgende weg, of een dalende weg? Luster, dat was de kant op, dat kan zijn dat de doek gewee, dat de doek was, dat dat als dagrijgeren, ja. dat water eraf zakt hè. Ja. Het mee dat ik ja. eraan dacht. Eh, ik pas er dan meer op, treks, hè, ja. maar, maar ja. ik heb er geen idee van, van waar het dat komt. Maar ik ben van Even en nog staan gegaan, maar, wat dat, maar ik gluf ze rustig met de vloog. Maar dat is veel, veel, veel jaren geleden. Want de voet, weet ik dat ik dat wel even een keer gedaan heb. Ja, en die leunus, zegt die ook niks? Leunus. Als... van waar het afvoets komt ofzo, maar ik zal dat wel een keer achterroeren, maar ik, ik weet niet, dat zou ik als moeten kunnen, kunnen vinden, als je de dingen, de, de kaarten van Kadaster misschien, als je de, de seksen, dat het daar misschien even als ja. dier of er zou kunnen opstaan. Maar dat zei maar niks, hè, het is juist aan naam, want ik heb er speciaal gevraagd waar dat het was, wat ik wist, ik wist dat het bestond, maar ik wist niet meer waar het juist was. Ja, het is nu dus gesitueerd, bedankt uh, voor de leuners en de zijken en de doelman, mocht u nog uh, mensen kennen, oudere mensen die weten waar het vandaan komt, dan geeft je ons nog wel eens een site. Ik zal het niet achteroorden, als ik het weet, zijn het weet. Dat is lief van u, bedankt, dag, en tot dag. genoeg. Dag, nee, ja. ja. Hallo. Goedemorgen. Dag meneer. Ja, ik ja, ben de Quintelier. Uh, wat erdersdasken betreft, ja, ja. denk ik of, uh, ik denk het niet, ik ben het zeker, wordt het ook beursjeskruid genoemd, beursjeskruid ja. of tasjeskruid, ja. ook bloedkruid wordt gebruikt, ja. maar dat slaat dan meer op het bloedstelpende. En het samentrekkende, dat zijn eigenschappen van ja. dat landje. Ja. En ik ken er een heel verhaal rond, maar ik zal dat nu niet vertellen, dat duurt te lang. Ja. Ik zal dan een keer opschrijven. Dat is lief van u. Dat is een verhaal dat gaat tussen een tuinman en een dokter. Ah, ja. dus de, de, de geneesheer stelde de tuinman te werk en ze leden beiden. Ze hadden beide problemen met het wat wij noemen het speen. Ja. He? En de dokter zei altijd, je moet je laten opereren en een tuinman heeft het nooit gedaan maar hij is thee gaan drinken van erderstasken ah, ja. en na een tijd was hij dus van zijn plaag genezen toen was de dokter heel nieuwsgierig omdat hij een tuinman zo flink weer kon stappen ja. die, had, die had voordien last ja, die, die vent kon niet meer gaan ja. niet meer normaal gaan en toen vroeg hij aan zijn tuinman hoe zit het ermee? Aan goed, zegt een ander, het zit er heel goed mee. En wat heb je gedaan? Eh, eh, wat, ik weet niet, ja, wat heb, wat heb je gedaan? En toen zei hij aan de dokter, je moet je laten opereren. <laughs> ja. <laughs> <laughs> goed, dat ik het, zeker, ken je dat, ik weet. Ja, dus dus het, is, het is aansterkend, bloedstelpend. Ja. Samentrekkend. En het is een gekend, gekend eenjarig kruidje, kruidje, Ja. En de, de, de, de, de naam erterstasken, het tasje, ja. dat slaat op de vorm van de, de, hoe zou ik wel zeggen, van de vruchtjes, van de houtjes. Ja, ja. De, de, de, de vorm van de vrucht is een hou, ja. want het behoort tot de crucifera, he, ja. of kruisbloemenfamilie. Dat is alles wat ja. ik erover weet. Ja. Het zou kunnen dat uh, op zijn assen dus een soort van buzzekeskruid Buzzekes, is. ik durf dat niet nee. uitspreken ja. omdat ik geen een assenaar ben. Ja. Ja, ja. Dat is, ja, inderdaad, buzzekeskruid. ja zou hm. kunnen. Ja. In ieder geval bedankt meneer Quintelier. Graag gedaan. En tot genoegen. He, da. Ja, dank je. is dat is zeker nog iets anders. Dat zijn ook bloemen. hè Dat zal nog iets anders of zijn. Wat zou wel een tegen zeggen. Ja. Buzekeskruid. Ja, meneer Quintelier, daar weet alles van planten en, ja. en, en veel vervolgsvermede is ik eigenlijk ja. de indruk, dus wat dat er allemaal uh, in de, goed in de planten zitten, waarvoor dat ze dat vroeger tijd allemaal ja. bezigden. Je kent ook al die eigenschappen daarvan, hè? zoals uh, hier voor dat erde stasje, dus uh, heeft een duidelijk geneeskrachtige ja. eigenschap. Mm. Maar het ging eigenlijk over de echte hè? Ja. Waar Wat zou er eigenlijk gediend hebben en hoe zag het eruit? Was dat een vraag? Juist? Nee, toch niet. Nee. Ik nee, dacht, ja. aan dus ah, dacht aan de bloemnaam. bloemnaam ja, ah, dacht ja, aan ja, ja. de bloemnaam. De Capsella ja. Bursa pa, ja. Pastoris. Ja. Zoals de Boot citeert. Ja. Ik dacht eraan uh, naar aanleiding van die schijper, ja. hm? ja. Herder, herder. En dan afleiding, een samenstelling liever, uh, herderstasje. Ja. Ja, dus met die Leunus en die Doerman zitten we duidelijk in, in Mollem. Ja, het een was dus een, een, een stuk land, mm -hmm. daarna Waes, en het was dus een weg die uh, langs, deze kant, langs de overkant van het spoor ja. naar beneden ging. Uh, wat dan me ook opgevallen is, maar ik heb dat meneer niet willen onderbreken, dat dan een za, het Marlierweg er aan de route op af, maar je kunt er nog over zijn. Uh, je weet dat Pietroes hem dat van zijn leven een keer gezegd je ja. ziet dat in deze dat er ook nog moet over gegaan hebben van leven, lijven. Wat dan natuurlijk lijf is gevaarlijk is, over een dubbel spoor gaan, ja. zonder dat dat echt een officiële weg is en dat geen, geen lichten of niks paas ik. Hè. Maar ja, er is al veel afgeschaft van die o -wijken. en dan duwe dat lag langs de andere kant van Mullen, als ik het goed verstaan meer, ja. uh, ik paas van Inas uh, te bereiken via de Krokengemseweg zeker. Ja, ja, ja, ja, ja. En dan daar nog naar beneden, een doelman, we zullen er nog wel eens uh, van horen, Frans van den Broek kan ons erover nog een ik paas dat aan, ook allemaal toch iets van wet of wat geïnteresseerd is. Verleed, wijken hebben hem ook nog afvaartjes opgegeven en dat is wel al van geklapt, maar toch niet grat. Ons uitgeleid wat het juist is. Hè? Nee, we zaten bij snoep hè, en dat is het. Maar, uh... Ja, het is een soort snoep. Maar, maar wat, uh, wat voor snoep is het? En, uh... Ja... Nee, dat het schijnt dat de koop was op de kermis. Ja. Maar het heeft eh, niks te maken met de en nee, nee, op, nee. op dat papier, de soort nee. macarons, dat zijn karabites. En daar hebben het al over gehad, over de karabietesmeul en een karabietenkraam, ja. en zoiets. En een vieskarabieten, ja. zoals en Dat is het niet. Affaires is een soort snoep. Moest dat iemand weten, dan wil je maar nog gebeld werden. Hallo? Het is Albert Catoat. Ah, het is albert. albert. Hoe is het mij? Goed, met jou ook zeker. Boe, met een beter als een kop afzeggen, ze? hè? Ah, ja. Beter als de koppel. Ja, ja. Ah. Zeg, uh, voor de Spittersverf. Ja. Ik had zo gepast op titelingsges. Titelingsjes? Titelingsjes, en spikkelingsjes. Ja, ja. Een vliegestroontes. In tijd en tijd waren ze zo van de schilderakers zo met, met een kam. He. En ah, de vlieg ja. waren aan mijn kam. Hoe je dat gaat, is Spittersverf opgedaan? Als wil je een kam met mij buitenverf daar zo over Ja, Ja, ja. Was dan, ik. Was dat met een tannenbustel? Uh, met een tannenbustel over een kam. Ja. Ja, je weet, dan kom ik hem nog van slijven niet veel van door. <laughs> en dat dat stakte in, in, in, in waterverf. In waterverf, he, op een verf. Ja, ja, ja, ja, ja. En een de... ja. vreemde dat mij over had en dat da gaf ze wel allemaal de voortditelingsgewoon of de spikkelingsgezet. Ja, maar je hebt er nog iets gezegd? vliegestrontjes ja ja. ja. Inderdaad, zijn dus allemaal die spatjes. Hè. Dat zijn wel van die woorden dat ik hier regelmatig thuis hoor hem zijn. Ja. Ja. Daarover. Zal ja. wel. Het is niet moeilijk beroemd. Je zat in die stijl, hè? Jong. Ja. Ja. Ja ja, ja. ja, ja, ja. Maar we dan een keer beter komen over uh, verleden wijk. Hè. Ja. De bluid allemaal naam genoemd hè? Ja. Nu mag dat toeslaan. Ja. Maar hij hey, had wel een paar zaken met dieën verward. Ja, en uh, dat zegt niet ik zal er wel een keer herstellen daarvan dat uh, Jij mocht daar recht zetten alweer. Het <laughs> is niet erg, hè, maar het is het volgende, hoe dat een dialect toch kan, uh, een andere ander bedekenis hebben, dat weet ik wel beter ja. als ik. Maar uh, via mijn werk, van in 1966, werk ik bij veel maskers. Ja. En uh, sommigen <laughs> bewijden dat dat ervan is dat ik mijn haar verloren ben, maar ik geloof dat niet. <laughs> maar dat is merken, dat complexe bedrijf waar ik werk. Ja. En al die maskers, die zijn zo van een vier van Bugenaat, Lebeek op stal. Ja. En je weet, dat toldoe, die is grap anders als bij ons. <laughs> en die maskers kwamen dikjes een keer bij maat, twee keer per dag minstens, nu allemaal maar ja. uh, toch niet heel een deal. Ja. En als ze dat van zo'n zien, want met tot een bleu de wijk gebellen, die heb ik op het woord gepast en daar ben ik nog een tijd zien ja. Als ze dat van zo'n waren, dat zou een beetje, een, een beetje ja, de slechtheid zeggen, gelijk als iedereen het mondags al een keer slecht gaan uitzien, en ik zou enzo. Je hebt zeker gisteren zat geweest, dan ze op hun lebeek, of op hun opstels niet zei. willen ze nou wel dier zijn show's gaan zien. Ik zeg, het is zo wat show's, de schikste show's van België. Ik zeg tegen u als je een zeg dan hoe het is, want een show zien as, dat is dan als he. Als ze daar klappen om in de een stam tegen zijn show's te geven. Ja. Heb je dat al gehad Nee. Nee, he, Die, he. Ah, he dat? niet. We hadden niet woord <laughs> in verband met dat ding he, de rest had een dat een bleudagen, hè? Allee, meneer Goorse zei ja, ja. Uh, Dat is ook zo in dit tol doe he, ja. uh, als je tegen de schoonmoeder zei, schoonmoeder kon je maar geen 500,000 francs veel, maar hoe is he? En zei de schoonmoeder, hoe goed je maar dat weergeven he, hij wil ik ze achter 2 uur die naar komt geven en de rest komen afketten, zei ja. Dat zeggen ze door in dit toel dat moeten ze zeggen als ook niet komen zeggen hè? Nee, nee. Voilà. Dat is een wat anders. Ja. <laughs> uh, no, bezig in de vuil hè? Ja, no. Waar is ik in de waar? Ja, in opaik begint dat al een beetje. Ja, ja, ja. Wellicht begint dat enorm nul me. Dat is wel een is ik de zeggen, waar? Zeg ja. ze, wel, no. ja, Niet ja. waar, ja. ja. In elke zin zit er een no ja. of twee in hè? Goed. Voilà. De De spiekelingskes, uh, titelingskes, titelingskes en Ja. Vliegenstrontjes. En vliegenstrontjes. ja. En, en de shows kennen we dus ook, ja, ja, dat is nou wel voor niet foets te vertellen, Ik heb daarna tegenhalen getwiend, hè. Zeg, vuurt dan niet open, hè. He. Het, nee, het, het blijft onder open, ons. weet, ik ben van Merkken en uh, zijn ze nogal wat preutser, hè. Ja, bedankt dan, Bedankt, bedankt, bedankt, bedankt hè. Een, een goede jongen. vakantiedag. Nee, goeiedag. Goeiedag. goeiedag. Uit Merkken. Staf. Staf. Ja. Voor de laatste thema's, daar heb ik niet veel op te zeggen. Maar als ik me niet bedrieg, heb ik al een uitzending of 3-4 terug. Ik heb gevraagd naar een beetje uitdrukkingen of taal die men tegen kinderen gebruikt. Ja. ja en klopt. ik had er zo een beetje links en rechts wat opgeschreven. Ja. En gisteren werd ik geconfronteerd met een jonge spruit in mm. de familie. En dan komt er zo nog het een en het ander boven. Ja. En daar heb, heb ik dat zo een keer opgeschreven: um, Adrij. Kende dat? Adrij. Dus als mijn uh, kind bijvoorbeeld ergens van, van een hoogte af. Adra. Het hier, ja. Adra. Adra, ja. Wij zeggen adra. Ja, dat komt van hier, vanuit hier, vanuit van ja. Varianten erop, upsadra Ja. Upsa. Upsa, ja. Dan uh, zeggen ze soms, als er dus voor een kind iets gedaan is, of, of zo dat het aangenaam is voor dat kind, na. Ja, ja. He, zie de namen, dat ja En dan een grotselken, maar dat er eigenlijk geen is, omdat ze de kinderen met liggen nemen. En zeggen ze, dus vooral curieuze kinderen. Ja. ja. Zeg met je hawa. En dan is het antwoord nee Slootkerf. Kennen we dat. Sloitker. Slootkerf. Korf. Sluitkorf. sluitkorf ah, ja, Nee. Slootkerfeld. Kennen we niet dan wil dat we zeggen, ken maar vast, hè. je bent die schierig, je springt er een H op in op mijn vraag, weet je wat. Mm. Ken maar vast, eh, je zit in de kerf en ik sloot hem. Ah ja, sloot nee, kennen wij niet, hè, nee. nee, nee. En dan, uh, om aan een kind aan te geven dat hem onbeleefd is, dat hem moet vragen, wat blijft. Ja. Dat was dat in onze twitter, zeg ik zo, Wadder. dan zou ons vader nonsen kwabben. Ah ja, hierna is is een stuk van een padden. Uh -huh. Ja, dons en kwabben. Ja. En als ik vroeg, welk? Dat was dat kattenmelk ja, ja, dat waren van die antwoorden. Ja. Ja. Om erop te wijzen, ja, zo, ja. zo vragen ze dat niet. Ja, ja, ja. ja. Wat, bleef? ja. ja. Wat blieft. Wat blieft, de boeren, dat zeggen ze ook. Voilà. Tegen een kind dat uh, ja. onbeleefde vragen stelt. Ja. En dan tegen, uh, ja, tussen kinderen die aan het kibbelen zijn. Hè. Ja. Uh, de ene maakt de andere uit zijn... Dus en op een duur zegt de getergden in kwestie, al dat gezegd zij zelf nee. Ja, ja, ja. En dan uh, tegen kleine kinderen, want die willen al een beetje taal begrijpen, uh, nee-nee doen. Kennen je ja. dat? Ja. ja. Slapen, hè? Ja. ja, ja, ja. En biezen bij ze doen. Biezen bij ze? Dat is rotschen. Ja, ja, ah, ja. Ja, bijzen. Ja, ja. Ik, ik geloof dat het ver gedaan is om ja. een kindje. Ja. Uh, met drie plaksjes in de kinderhand zeggen ze: nans en punch En derde is dat je plaksje en dat is dat kribbel. Wat kribbel Ah ja, ja, ja, ja. ja. Zie, bedankt Staff. Goeie zondag. Ja. U luisterde naar de 154ste aflevering van die op uw streek Radio Viva. Zoals steeds konden we rekenen om de techniek van Jan Rapp, wij gaan nu even met vakantie. En wij zijn er terug op 4 september, dus de eerste zondag van september. Een goede vakantie en graag tot begin september. Tot dan.